Een hoogleraar infectieziekte aan de Utrechtse faculteit diergeneeskunde... zegt tegen Nieuwsuur dat er ziektes bij honden terugkomen... die hier lang niet voorkwamen. Het inenten van huisdieren is in Nederland niet verplicht. Wel adviseren dierenartsen tegen sommige ziektes... jaarlijks of driejaarlijks te, vac te vaccineren. Bernard Heiting heeft voor het laatst in Nederland gedirigeerd...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 Na het weekend vooral landinwaarts zomerse temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespucht. Dus lief. Dankjewel namens de OV-medewerkers en Sieren. Het geluid van Zandvoort. Live vanaf de 24 uur van Zandvoort. Dit is ZFM. Ja, dames en heren. En dan zijn we weer terug hier in uh, de uitzending van het Amsterdam Beach Hotel. En zoals u hoorde net uh, maken we er hier ook een groot uh, feestje uh, van. Uh, zometeen gaan we natuurlijk naar uh, live vanaf het podium met DJ Raimundo. En ik hoop dat u door de snolleborkers en dergelijke al een beetje in de... Uh, hoe heet het in de moed bent gekomen. Uh, maar nu gaat Walter nog een wat uh, een oudere plaat uh, draaien. Wat ga je draaien, Walter? Ja, we gaan Get Down a Night van Oliver Cheaten. En dat was eigenlijk omdat jij mij vroeg hoe oud ben jij eigenlijk? En dan zul je het weten ook. Oké, okay. <laughs> daar komt <-ie>. hij. <laughs> Het geluid van Zandvoort. Live vanaf de 24 uur van Zandvoort. Dit is ZFM. Ja, dames en heren. En dan zijn we hier weer terug in de studio. Uh, nou ja, in de studio in het Amsterdam Beach Hotel. Uh, hier uh, live bij 24 uur uh, Zandvoort. En er is natuurlijk nog uh, van alles uh, te doen. We uh, waren vandaag 33 evenementen die meededen. En natuurlijk zijn er nu uh, um, wat minder. De meeste zijn al gedaan. Um, een van de evenementen die nu nog steeds is, is onze uitzending. U kunt nog steeds live hier in het Amsterdam Beach Hotel komen voor het laatste uurtje. Want dan we, uh, kunt u hier aanschuiven als, uh, als gast, uh, als sidekick. En dan kunt u meepraten met onze uitzending of uh, een leuk verhaal vertellen. Dat kan allemaal hier bij het Amsterdam, uh, Amsterdam Beach Hotel. Uh, live met de 24 uur Zandvoort. Natuurlijk is het op Battersplein het programma bezig. Daar is uh, Van Kessel live nog steeds aan het optreden. En uh, zometeen kunt u ook nog steeds een... Hoe uh, uh, heet Ramond. dat nu? nou? Ja, ja, Raymond ook op zometeen. Uh, ja, Raymond ook op zometeen. Maar wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk een cocktail. Dat kunt u nog steeds krijgen uh, bij de... Uh, Bols Pop Bar, moet ik het goed zeggen. Uh, staat gewoon op het Badhuisplein. En u kunt nog steeds tot 12 uur voor één dag. Nou ja, dat is maar voor een paar minuten. Kunt u trouwen met een uh, willekeurig persoon bij uh, Meijer aan Zee. Vooral dat willekeurig. Ja, willekeurig kan altijd. Dat uh, maakt niet uit met wie u trouwt. Uh, en uh, Walter, jij hebt uh, nog een uh, nummertje voor ons. Uh, ja, Wat... we gaan even door en dan uh, staan we zo over naar uh, de Ja. Live vanaf de 24 uur van Zandvoort. Dit is ZFF. Zet even. Kom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Live vanaf de 24 uur van Zandvoort. Dit is ZFM. <totstuken> Ja, dames en heren. dan zijn we hier weer terug in het Amstel. Amsterdam. Nou, moet je naar mij nou horen. Amsterdam Beach Hotel hier live in Zandvoort bij het Badhuisplein. En uh, als het goed is, gaat Raimundo zo uh, draaien vanaf het, uh, uh, het Badhuisplein. Um, en dat is de afsluiter van vanavond. Um, wij moeten even een uh, sfeerimpressie geven. Nou, zover jij bent net buiten geweest. Gid, ik ben jou. net buiten geweest. En uh, op zich is het nog steeds heel gezellig. Uh, heel veel mensen blijven uh, toch hangen. Uh, en vinden het... Uh, uh, het is nog steeds lekker weer. Dus, ja, weer. Dat, uh, en de muziek is op zich uh, redelijk goed. Al moet ik wel zeggen dat Van Kessel Live uh, niet heel goed komt. Er kwamen hier mensen naar binnen toen jij net rijden. Dat, uh, dat is helemaal waar. Uh, dus dat uh, mensen gingen hier staan feesten. Uh, ik hoop dat het bij Romundo een stuk beter is. Daar gaan we zo uh, naartoe over. Uh, wat ik vooral zie is dat mensen het echt gewoon heel leuk vinden hier op het Badhuisplein. En bij dit festival, 24 uur Zandvoort. En uh, voor mij uh, geval is het uh, voor herhaling vatbaar. Hartstikke leuk. Dat, uh, ja, dat, uh, en uh, dan uh, gaan we nog even zo meteen over naar een plaatje van Walter. Walter, wat heb je nu voor ons in de aanbieding? Nou ja... Laat ik, dat hoor ik de hele dag al. Uh, ook als er hier reacties in het tv zijn. Mensen reageren niet. Ja. En hoe komt dat? Dat zijn omdat het Duitsers zijn. En de Duitsers horen dit namelijk. Schrijven schrijven er namelijk helemaal niets van. Ja. Dus waar wij het altijd over de Fabulous voor hebben, de Beatles, hebben de Duitsers mm. die fantastische via. En hoe okay. gaan we nu draaien? Met Dida. Hier, hier komt ie. Ik ben positief, denn Moment, was geht? Ik sag's dir ganz konkret. Uh -huh. Am Wochenende hab ik mir den Kopf verdreht. Ik heb een jonge Frau, die hat heel erg gut gefallen En am Samstag in de Discotheek liep ik die Koppen knallen. Ze stand dan zo so bij en we hebben ons unterhalten En ik heb ze eingeladen, denn sie heeft zich zo so verhalten. We hebben viel Spaß gehad, sie gelacht. En was ausgemacht, we hebben ons nog mal getroffen. En den Nachmittag zusammen verbracht. We gingen mal ins Kino, hatten nog een rendezvous. En heb du sie ausgeführt? Ich nee, gehört ja wohl dazu. Sie is zo so elegant, sie hat doch allerhand. Hey. Solltest sie wirklich mal treffen, denn ich vind sie sehr charmant. Hey, is die da, die da am Eingang die steht? Die Oder die da, die dir den Kopf verdreht? Hey. Ist die da die met een dicken Pulli aan, man? Nein, het is die Frau, die freitags niet kan. Is die da, die da, die da, die da, die? Is die da, die die da, die da, Herzlichen Glückwunsch, du toi, toi, toi. Du kannst dir sicher sein, dass ich mich für dich freue. Ich selber bin auch froh. Und falls es dich interessiert, mir ist am Wochenende was ganz Ähnliches passiert. Es war ein Sonntag und ich trinke Tee in einem Kaffee. Und als ich diese schöne Wesen an dem Tresen stehen sehe, geselle ich mich dazu und habe einen Tee für sie bestellt. Naja, ich gebe zu, ich habe getan, als hätte ich Geld. Doch alles lief wie geschmiert Was mache ich mir Sorgen, wenn wir reden und verabreden uns für übermorgen. Und ich wollte mit ihr ins Kino gehen, stattdessen waren wir essen. Denn sie hatte den Film schon gesehen. Ich hielt's für angemessen, sie ins Restaurant zu gehen führen, ze pareren met Kerzenlicht. Hadden sie die Rechnung bezahlt? Natuurlijk niet, doch sie sagte zu mir noch, dass wir es miteinander gehen. Und seitdem warte ich darauf, sie wiederzusehen. Is es die da, die da am Eingang steht? Oder die da, die dir den Kopf verdreht? Is es die da, die dicken Pulli anhat? Nein, nee, es ist die Frau, die freitags nicht kan. Is die da, die da, die da, die da, die? Is die da, die da, die da, die da? Oder die da, die da, die da, die da, die da, die da, die da, die da, die Zie, is van ja, Thomas, ja. Da haben wir beide viel gemeinsam. Seit letztem Wochenende sind wir beide nicht mehr einsam. Bist du mit ihr zusammen? Hm. ich hab mir vorgenommen, möglichst bald, hm. mit ihr zusammen hm. zu kommen. Hm. Viel Spaß damit. Danke. Doch eins geht mir zu daten. Warum muss ich hier die ganze Zeit nur Geschenke schenken? Wem sagst du das? Ich bin schon wieder blank. Doch dafür hat meine jetzt neue Klamotten im Schrank. Hey. Bei mir kam sie neulich mit neuen Teil an. Und dabei hab ich mich noch gefragt, wie sie sich das leisten kann. Und ich hab frei am Freitag und sie ist nicht da. Äh, hm. Moment mal, Smudo, da ist meine ja. Oh. Es ist die die daar, om die is niet toch bij die es En doch is mir man? dat is de niet kan. die nieder. Hey, Freitags ist nieder. We zijn weer terug. En we zijn weer terug hier. Uh, en we wachten nu even op uh, Raimundo, want als het goed is, uh, draait hij uh, zo op het, uh, op het plein. Uh, maar... Um... Uh, momenteel is er even sfeermuziek uh, op het plein en gaat hij zo zijn set beginnen. Uh, Daar gaan we natuurlijk zo meteen ook live gewoon naar uh, toe. Uh, maar uh, Walter, jij hebt nog een triggertje voor ons. Wat heb je nog we voor gaan ons klaarstaan? We gewoon en we wachten even rustig af op uh, Raimundo. Een uh, rare en bijzondere versie van uh, Rocketheel, van Michael Jackson. Echt gaat hij jaren 80. Dat is wel. 80. Komt hij? Dames en heren, dan gaan we nu live over naar het Badhuisplein. En daar is uh, Raimundo aan het draaien momenteel. Nou, ik hoor even helemaal niks. Ik weet niet waarom ik het nu even niet binnen uh, Dus we gaan uh, nog even terug en dan ga ik even kijken wat er mis is. Dus dan, hier is dan toch uh, Rijn uh, Muno... ZANG EN as you klaar ready for the party! I want everyone to one hand in the air! One hand in the air as you klaar ready for the party! Three, two, three, two, one, let's go! Riding up on the mic, we rock when the riding. Keep shining, stay fighting. People like me, stay strong. Keep smiling. Yeah. Show some love for DJ Ramuna. I know the truth Are you ready? Support, are you? supporting them, Marty Garris right here. Hey! God is the face. God is the face. God is the face. Right here. Right now. Right here. Right now. Be the reputable. Oh, cool. oh, for Sadie Hodges. Ik wil al die hartjes in de lucht zien, wees trots op je dorp, wij zijn Zandvoort, wij zijn de beste! Zandvoort, ga jullie een beetje lekker. Jawel hè. Als je nog niet dronken bent, wil ik geen handjes in de lucht zien. Maar als je wel dronken bent, wil ik al die handjes in de lucht zien. Yeah! Zandvoort's finest, right here, right now. The one that we ray moon Escape Amsterdam. death. steun support of Angos. The headset Three, two, 3 2 1 Let's go. Ho ho ho ho ho. Ja. Ja, dat is ingewikkeld als in een podium Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live vanaf de 24 uur van Zandvoort. Dit is ZFM. 25 This man has been filling your heart With the dopest beats Melodies and insane music Tonight we celebrate his 12 and a half year anniversary of year At Escape Amsterdam Some love for your resident, DJ Rain. Some old school sounds, y'all know Chesto. Dat is we een beetje jammer hè. Dat is we een beetje jammer. Ja, dames en heren, hier live uit het Amsterdam Beats Hotel zenden we natuurlijk DJ Raimundo met zijn set uit. En het uh, klinkt allemaal erg goed wat hij doet hier op het podium in op het Badhuisplein. Dus als u nog het laatste kwartiertje mee wil maken, kom dan snel naar het Badhuisplein. Want daar zijn we met z'n allen een feestje aan het bouwen. Uh, Walter, wat is jouw indruk van wat je ziet op het plein? Nou, ik ben net even buiten geweest en het is echt ongelooflijk. Je ziet zelfs de verkeersregelaars meedansen. Het is ja. echt heel erg leuk en het is uh, volgens mij ontzettend gezellig daar. Uh... Ja, dat, uh, en dan moet ik heel eerlijk zeggen dat uh, Richard uh, Raymundo echt wel uh, goed uh, aan het draaien is. Uh, hij heeft net natuurlijk al gezegd dat hij al uh, aardig wat jaartjes bezig is. Uh, wat vind je dat dit voor Zandvoort betekent, Walter? Nou, je ziet vooral de, de, wat het in het dorp doet. Je ziet dat al die ondernemers bezig zijn. Je ziet dat er heel veel mensen naartoe komen. Uh, het gaat helemaal heel harmonieus. Het is zelfs vanochtend in de regen is het gewoon begonnen. En mensen staan nu bij... Ja, het is donker en het feest en iedereen gaat gewoon uit zijn dag. Het dat is ontzettend leuk. Ja. Dat, uh, nou, dat, zie, dat zie je zeker. Gaan we gaan snel weer terug naar uh, Raimundo. Want hij draait een geweldige set. En dan hoop ik dat we uh, nog een uh, goed feest... Uh, over een paar minuten uh, gaan wij er natuurlijk ook... Uh, over tien minuten gaan we er ongeveer weer uit. Dan krijgt u het laatste van mij en van Walter nog te horen. Hier bij 24 uur Zandvoort. En ik moet u zeggen, het is een groot succes dit festival. Dus ik hoop dat wij hier nog jaren van kunnen genieten. Hier is DJ Raymundo opnieuw. Een, ja, ja. Klein, uh, dit is een klein geluidsprobleempje uh, vanuit uh, het podium. Uh, dit is de tweede keer dat het geluid uitvalt, dus wij zullen even zelf uh, muziek aanzetten. Uh, dit is ook uh, uh, van... Uh, hier gaan we naar uh, de... Wacht even... Naar de Swedish House Mafia. Uh, goede collega's van DJ Raimundo. Uh, daar komt hij. Om bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live vanaf de 24 uur van Zandvoort. Dit is ZFM. <totstuken> I was DJ van Zandvoort. hij verdient al die credits. Make some noise voor DJ R so <laughs> Drops for the ladies right here. Jump for it. Sexy booty. Summer a vibe. Dames en heren, we zijn terug hier even in het Amsterdam Beach Hotel, want wij hebben, uh, zometeen uh, gaat uh, natuurlijk het nieuws weer beginnen. En dan is het einde van dit programma. En wat een dag. 18 en, uur Bas. Ja, ja 18 uur. we hebben 18 uur uitgezonden. Het heet natuurlijk 24 uur Zandvoort, dat is niet helemaal eerlijk. Morgenochtend zijn er nog een paar dingen te doen trouwens. Uh, vanaf zes uur. Uh, nog uh, uh, in principe uh, nog zes uurtjes zijn er dan nog wat dingen te doen. Waardoor het in totaal 24 uur is. Uh, we gaan dus niet de nacht door. Uh, ik had uh, gerust nog een feestje willen bouwen mm. verder. Uh, en ik geloof dat de meeste van Zandvoort ook. Want het plein is nog helemaal vol. Dat, uh, het is echt geweldig om te zien. Uh, DJ Raimonde maakt la zijn laatste vijf minuten uh, vol. Wij gaan hierover naar een uh, goede... Uh, een vriend van hem. En een goede uh, uh, kennis van hem. En wij nemen alvast afscheid van u. Uh, Walter, is er nog iets wat je luisteraars willen zeggen? Ja, dit was een bijzondere dag. Dat was echt een ongelofelijke dag. Ik hoop dat we volgend jaar weer doen. En ja, laten we vooral echt met z'n allen dit feest gewoon vieren. Ja, echt. Het is echt een superfeest voor Zandvoort. En laten we dat elke, elk jaar weer opnieuw vieren. En laten het in godsnaam zo groot blijven. Of in ieder geval nog groter worden. Want het is echt een, iets wat, wat Raimundo eigenlijk al zei. Dit is iets wat Zandvoort nodig heeft. Ja, en daar willen we mee afsluiten. En dan krijgt u nog één keertje je broer. Je nooit in mij geloofd. Waarom nou niet? Ik heb je altijd van gedroomd, maar je zag het niet. Nee, je kan het niet begrijpen dat er vingers naar me wijzen. Ik heb niks meer te bewijzen, maar jij snapt mij niet. Het ligt vast. Um. Ik zie m'n leven branden als een lucifer Maar voor mijn kip ben ik een motherfuckin' super help Super, super, super help. Super, super, super help. Super, super, super help. Super, super, super Ik ben een motherfuckin' super help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 Live vanaf de 24 uur van Zandvoort. Dit is ZFM.